De tijd van belofte is voorbij, zeggen wereldleiders op de klimaattop. Na de eerste dag vol speeches op de top in Schotland... zegt verslaggever Willem-Hendrik Hofs... dat leiders de noodzaak tot concrete afspraken voelen. Wat je hoort is wel dat ze erkennen dat er snel iets moet gebeuren. Maar echt harde toezeggingen zijn er eigenlijk nog niet of nauwelijks gedaan. Het is een beetje als een groep zwemmers die aan de rand staat van een ijskoud zwembad en iedereen kijkt naar elkaar wie er als de eerste de sprong in het diepe zal wagen... Niet iedereen is onder de indruk van de woorden van de wereldleiders. Buiten zijn demonstraties en ook activist Greta Thunberg is pessimistisch over de uitkomsten van de klimaattop. Inside COP, zijn are just politicians and people in power pretending to take our future seriously, pretending to take the present seriously of the people who are being affected already today by the climate crisis. Change is not going to come from inside there. That is not leadership. No more blah bla bla. No no er zijn meer handhavers nodig, zegt Hubert Brul, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Hij zegt dat er nu niet genoeg mensen zijn om te controleren of alle ondernemers, sportclubs en culturele instellingen zich aan de maatregelen houden. Ook zegt hij dat de handhaving van de coronapas in sommige branches veel beter moet. Fysiek of lichamelijk beperkt, jong of oud, in het G-team in Goes is er ruimte voor iedereen. De Zeeuwse club heeft al sinds de jaren 90 een team voor spelers met een beperking. En elke wedstrijd is een feest volgens de coach. Wat ik eigenlijk leukste vind van het G-team is dat het alleen maar draait om plezier. Ja, iedereen kan hier meedoen. Uiteindelijk als je wil voetballen, als je plezier wil hebben, dan ben je welkom bij ons. Maar zoveel teams zijn er niet en dus komen de spelers van ver om G-voetbal te spelen. Ik kom uit België. We zitten hier elk weekend en om plezier te maken kom ik voetballen hier in SSV. Bij ons, elke keer zelf als we verliezen met 15-0 feesten we in de kleedkamer met muziek en enzovoort. Lijkt dat we gewoon de Champions League hebben gewonnen. Het team is wel op zoek naar meer tegenstanders. Tot nu toe kunnen ze het maar opnemen tegen één ander G-team. Het weer, vannacht kan er mist komen, morgen hier en daar regen en zo'n 10 graden. het is 11 uur. Dit is Play It Loud. Avond. Mijn naam is Marcel Verkuik en het is weer maandagavond, 11 uur. En het is weer tijd voor jullie twee uur durende weeklijke doos zware metalen. En het thema van vanavond is niet zo gezellig helaas. Uh, het is de dood, het uh, onderdeel van het leven, uh, dat is wel weer zo. Uh, vandaag is ook meteen een eerbetoon aan de vele, soms veel te jonge overleden rock- en metal-muzikanten. Veel belangrijke en grote muzikanten zijn ons helaas te vroeg ontvallen... en hebben veel betekend voor de hardere muziekwereld. Zoals jullie net gehoord hebben, was dat natuurlijk het openingsnummer. Een eerbetoon aan de veel te jonge overleden Bon Scott, oftewel Ronald Belford van ACDC. Hij mocht slechts 34 jaar worden... en stond natuurlijk bekend als zanger en frontman van de band. Geboren op 9 juli 1946 in Forfar, Schotland... en verhuisde hij in 1952 naar Australië... waar in 1974 in contact kwam met de geboeders Young... en kwam hij na auditie in de band. ACDC beleefde een groot succes met het album Highway to uh, Hell uit 1979... waar ik zojuist de titeltrek van draaide. Een jaar later overleed Bon Scott op 19 februari... aan een acute alcoholvergiftiging... Na een avond flink doorzak in Londen. Hij raakte bewusteloos na die bewuste nacht stappen en werd helaas niet meer wakker. Hij werd gecremeerd en begraven in Fremantle, Australië, waar hij was opgegroeid. Nog een tragische dood was van een zeer getalenteerde bassist van een van de grootste heavy metal bands van Amerika. Dan heb ik natuurlijk over Metallica. En de bassist Cliff Burton. Hij kwam helaas bij een busongeluk om... tijdens een Damage Inc. Tour in 1986... ter promotie van hun Master of Puppets album. Op 27 september was de tourbus op weg naar Stockholm, naar Kopenhagen... toen de bus bij Durp ten noorden van Jungby, in de slip raakte door ijs op de weg. Toen de wielen van de bus het gras in de berm raakten, sloeg hij om... Alle passagiers overleefden het ongeval, behalve Cliff Burton... die onder de bus lag en mogelijk al direct was overleden. Tijdens een poging om de bus omhoog te takelen... brak de kabel en viel de bus helaas weer bovenop het lichaam van Cliff. Hij mocht helaas slechts 24 jaar worden. En van een derde en beste album draai ik The Thing That Should Not Be... gebaseerd op een verhaal van H.P. Lovecraft, The Call of Cthulhu. En hierna draai ik nog een veel te jong overleden muzikant... die bekend stond als de stem van generatie X. Hier komt die thing that should not be Metallica. Wish I could eat your cancer Nirvana met het nummer Heartshaped Box van het album Inotero uit 1993. Het blijft een eerlijke stem, hè, wat die man heeft. Helaas ook niet meer onder ons en hij werd ook wel de stem van de generatie genoemd. Nirvana groeide uit tot een van de bekendste grunge bands van de jaren 90. Ze waren opgericht in 1987 in Aberdeen, Washington, door Kurt Cobain zelf en Chris uh, Novoselic, die elkaar jaren daarvoor al hadden ontmoet. Samen met Chad Channing op drums en Jason Everman op gitaar... namen ze hun debuutalbum Bleachop, dat in 1989 uitkwam. In 1990 kwam Dave Grohl als drummer bij de band. Bekend natuurlijk van de Foo Fighters. Nu. En een jaar later hadden ze met het album Nevermind... hun grootste succes te pakken, dankzij de hit. Uh, hit Smells Like Teen Spirit... Daarna volgden nog drie singles van het album. In Utero bleek hun laatste album te zijn... want ruim een half jaar na de release van het album... beroofde Kurt Cobain op 5 april 1994 zichzelf van het leven... door zich met een hagelgeweer door het hoofd te schieten. Hij werd die ochtend doodgevonden in de garage van zijn huis door een elektricien. Er waren nogal twijfels over zijn echte doodsoorzaak, aangezien er ook heroïnesporen waren gevonden in zijn bloed. En er waren zelfs mensen die dachten dat hij was vermoord. Kurt Cobain mocht slechts 27 jaar worden. En eh, nu hoort hij een beetje bij de groep van de 27-jarigen. Nou, die allemaal 27 jaar geworden zijn. Eh, natuurlijk eh, Amy Winehouse is er ook een van. Eh, Nirvana hield daarna op met bestaan. Maar de eh, overgebleven leden brachten nog wel onuitgebracht werk uit na zijn overlijden. In 2002 kwam er nog een demo uit. You Know You're Right. En verder een aantal live registraties. Van een veel te jong overleden grunge artiest maken we een stapje naar een pionier van de death metal. die ook veel te jong is Overleden. Ik heb het natuurlijk over Chuck Schuldiner, de frontman en medeoprichter van de, de, uh, de death metal band Death. Chuck overleed op 13 december 2001 aan de gevolgen van een hersentumor. Death wordt beschouwd als wellicht de belangrijkste death metal band ooit. In 1983 richtte hij zijn band Manta's op, dat in 1984 van naam veranderde in de band Death, zoals we ze nu kennen. Hun debuutalbum Scream Bloody Gore kwam uit in 1987 en wordt gezien als de grondlegger voor de death metal. De daaropvolgende volgende albums waren Leprosy uit 88, Spiritual Healing uit 1990 en een grote doorbraak Human uit 1991, Individual Thought Patterns uit 1993 en Symbolic uit 1995 en tot slot The Sound of Perseverance uit 1998, wat School laatste album was en hij death verliet. Hij richtte de power metal band Control Denied op... waar hij één album mee uitbracht... genaamd The Fragile Art of Existence. In 1999 begon Chuck te last te krijgen van zijn nek... en bleek hij een tumor te hebben. Die ervoor zorgde dat een zenuw bekneld zat. Door een operatie bleek de tumor afgestorven te zijn. En zou hij met een vervolgoperatie, die ervoor moest zorgen. de laatste restant van de tumor te verwijderen. weer genezen zijn. Maar doordat er geldgebrek was, door de hoge operatiekosten. werd er door middel van benefietconcerten. veilingen en fondsen geld ingezameld. om zijn operatie te kunnen bekostigen. Dankzij de fans kon hij uiteindelijk worden geholpen. en was hij weer kankervrij. Helaas, na twee jaar. werd er weer kanker bij hem geconstateerd. Dat. Uh, en Chuck bleef vechten, ondanks dat hij in eerste instantie geen operatie meer wou... door de hoge kosten. Weer werd er opgeroepen hem te helpen en zo het geschieden. Hij kreeg weer chemo toegediend... maar door de neveneffecten van de medicijnen was hij behoorlijk ver verzwakt... en kreeg hij in november een longontsteking bovenop... die hem uiteindelijk fataal werd. Hij werd slechts 34 jaar. En van deze band draai ik nu een heerlijke... Klassieker dat beschouwd wordt als een van de beste nummers ooit door hun gemaakt. En het nummer heet Pull the Plug. En hierna weer een zelfde jongen overleden Grunge-zanger. Ja, je hoorde Man in the Box van het Face Facelift uit 1999 van de grunge band Alice in Change. Opgericht in 1987 door hedendaagse zanger en gitarist Jerry Cantrell. Je hoorde de allereerste zanger van de band Lane Staley. En hij stierf helaas op 5 april 2002 op slechts 34-jarige leeftijd. Door een overmatig gebruik van een mix van heroïne en cocaïne, ook wel bekend als speedball. En hij was doodgevonden in zijn eigen huis door zijn moeder en de politie... nadat er al twee weken niets van hem gehoord werd. Hij bleek al twee weken voor de fonds van zijn lichaam overleden te zijn. Zijn lichaam was toen al in onbindende staat. Hij overleed exact acht jaar na Kurt Cobain's uh, van Nirvana. Nu gaan we over naar een noodlottig schietpartij van een gestoorde fan... die gita uh, gitarist Dimebag Daryl of Daryl Lance Abbott van Pantera Fataal werd... Hij werd op 38-jarige leeftijd op 8 december 2004 doodgeschoten... tijdens een concert van zijn band Damage Plan. De moordenaar die, uh, hield Dimebeck verantwoordelijk... voor het uiteenvallen van Pantera. En hij schoot hem en drie andere mensen dood. De dader werd uiteindelijk doodgeschoten door de politie. En hij werd uh, begraven in een kistdooskist omdat hij vanaf aan al groot fan was van de band... Uh, en als eerbetoon van zijn vroegtijdig overlijden draai ik hier van uh, Pantera en Damage Plan een nummer. En we beginnen met Hollow van Pantera. save me van Dimex Daryl's band Damage Plan en daarvoor hoorde je Hollow van Pantera van het album Vulgar Display of Power in 1992 en het album uh, waar Damage Plan is Newfound Power uh, 2004 en hij had die band ook samen met zijn broer Vinnie Paul en ook hij is er helaas niet meer onder ons de enige twee overgebleven leden zijn uh, nog twee, uh, de zanger van Pantera, ik ben even zijn naam kwijt en uh, de drummer en wellicht een van de meest laagzingende metalartiesten... was toch wel Peter Steele van de band Typo Negative. De band, opgericht in 1989 in New York... maakte trage en duistere doom metal... en met zijn stem kenmerkte hij toch wel de band. Ze waren behoorlijk populair bij de vrouwen... en hadden vaak een droge, morbide en zelfspottende humor. In 2010 kwam helaas een tragisch einde aan de band... nadat Peter Steele overleed aan een harteval... op slechts 48-jarige leeftijd. De band hield daarna op met bestaan... Een aantal populaire songs die ze hadden waren Christian Woman en Black Number One. Maar ook dit nummer werd erg populair. Van het al uh, album October van 1996 draai ik het heerlijk lange en trage I Love You To Death in zijn geheel. Zeven minuten lange, trage doom. Enjoy. saying, swaying, they say the beast inside of me is gonna to get you, get you. Naar Play It Loud. Het harde gitaarwerk hoort u alleen hier op ZFM Zandforum. Ja, yeah, dat is weer. Bijna einde van het eerste uur. Nou, van het album October Rust hoorde je dus I Love You To Death. Uh, het is voor typo-negative begrippen een compleet ander album geworden... door de vele ballads die erop staan en het lage doom-metal gehalte... vergeleken met de voorgaande albums, maar voor mij zeker een van de favorieten. Op het album staat ook een orkestrale cover van Neil Young, Cinnamon Girl. Nu ga ik nog twee, lang, uh, twee nummers lang neerbetoon houden... voor wellicht een, een van de beste metalzangers die we ooit kenden. Bekend van uh, twee albums voor Black Sabbath en natuurlijk van zijn eigen... Band Dio, waar ik in de vorige uitzending ook nog een nummer van draaide. Uh, Ronnie James Dio, Dio, ook wel bekend onder zijn, of minder bekend, onder zijn pseudoniem Ronald James Padavona. Hij begon met zijn band 11 in de jaren 70 en trok de aandacht van Die Purple's Richie Blackmore toen hij als voorprogramma optrad. Uh, Richie bleek toen ook niet helemaal tevreden met het beloop van de muziek en richtte samen met uh, een eigen band op. Uh, samen met een aantal leden van elf. Deze band heette Rainbow. Na vier albums met Rainbow vertrok Dio om in te vallen voor Ozzy Osbourne in Black Sabbath. Hij maakte twee albums getiteld Heaven and Hell en The Mob Rules. En richtte daarna zijn eigen band Dio op. Op 25 november 2009 uh, maakte zijn echtgenote bekend dat hij er bij Ronnie een diagnose maagkanker was vastgesteld. De ziekte zou nog goed te behandelen zijn doordat het in een beginstadium verkeerde. En hij overleed uiteindelijk toch op 16 mei 2010... van, eh, van Heaven and Hell rijdt nu Neon Knights En dat is uh, in het Verenigd Koninkrijk de 22e plaats, wist het behalen. Hierna hoor je van zijn eigen band ook nog een metalklassieker. En als het goed is, dan eh, zijn we aan het einde van het eerste uur gekomen. En dan gaan we daarna verder. En je hoort dus Neon Knights en daarna Rainbow in the Dark van Dio. Dio.